Een laboratorium in Lelystad heeft bij 15 mensen ten onrechte het coronavirus vastgesteld. Dat kwam door een storing aan een van de testapparaten. Het gaat om 15 mensen uit Flevoland, de regio Zaanstreek-Waterland en de regio Tiel. Ze zijn inmiddels ingelicht. Gisteren bleek al dat 30 mensen in Zuid-Holland ten onrechte te horen hadden gekregen dat ze positief waren getest. Dat kwam doordat een apparaat in een laboratorium in Dordrecht te streng was afgesteld.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 President Trump mag de komende dag een campagnebijeenkomst houden in Oklahoma. Het Hoge Rechtshof van de Amerikaanse staat heeft de bezwaren van omwonenden die een corona-uitbraak vrezen, verworpen. Het is de bedoeling dat duizenden Trump-aanhangers samenkomen in een evenementenhal in de stad Tulsa. Ze hoeven geen afstand te houden en geen mondkapjes te dragen. Het wordt de eerste campagnebijeenkomst van Trump in drie maanden.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 First heard electronic music. a DJ. Nowadays, everybody wants to be a DJ. Nowadays, everybody wants to be that nerd. If you're not in it for the love of the music, would you please fuck off?